De cijfers zijn niet te vergelijken met voorgaande jaren, omdat er met een nieuwe methode wordt geregistreerd. Tot, tot dan deed elke eenheid dat op zijn eigen manier. Nu heeft de nationale politie één richtlijn ingevoerd, waardoor het makkelijker wordt om landelijke conclusies te trekken. De Nederlandse ex-atleet Rolf B. heeft een celstraf van 8 jaar geaccepteerd voor drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Siget. Ook zijn schoolvriend Gert-Jan N. accepteert zijn strafvoorstel voor 10 jaar cel. De rechter doet later uitspraak. Rolf B. en zijn vriend waren vorig jaar op het Hongaarse muziekfestival Siget... daar werden ze betrapt met bijna 2700 ecstasypillen pillen en 20 kilo aan joints. Die kochten ze, verkochten ze vanuit hun tent. De straatwaarde was zo'n 300.000 euro. Ook hadden ze prijslijsten voor de drugs. Als de verdachten de straffen van 8 en 10 jaar niet hadden geaccepteerd... hadden ze levenslang kunnen krijgen. De GGD's hebben sinds 1 juni ruim 230.000 coronatests afgenomen. Afgelopen week zijn 61.500 mensen getest. Dat is vrijwel gelijk aan de week ervoor. Vorige week bleek 1% positief. Of dat ook nu het geval is, is nog niet duidelijk. Het RIVM denkt dat er in Nederland dagelijks 30.000 mensen bijkomen die rondlopen met klachten die wijzen op een besmetting. Maar doordat veel mensen hun verkoudheidsklachten niet herkennen als een mogelijke besmetting, melden ze zich vaak niet voor tests. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden, vooral in het westen kans op een bui. Vanavond in het noorden wat regent, wordt 19 tot 23 graden bij veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. Een zeer goedemorgen vanuit de studio aan de Tolweg. En misschien komen we nog in, in, op de hotel Hoogland terecht vandaag om morgen. Dat hopen wij wel. Maar nu nog een keer uit de Tolweg, uit de studio. En zeer goedemorgen, mijn naam is Ben Zonneveld. Ik presenteer vandaag het programma Goedemorgen Zandvoort. De techniek wordt gedaan door Jan Koper, het eerste uur en Kort Draaier, het tweede uur, want Jan moet nou een beetje gaan werken. De muziek is gedaan door Cor Draaier. De redactie is door Gert van Kuik. En uh, als gezegd, ik presenteer. Waar gaan wij vandaag allemaal doen? Ten eerste is het vandaag Veteranendag. Nationale Veteranendag. En wij uh, wensen alle veteranen een hele fijne Veteranendag. Uh, wij hebben een, uh, een programma wat grotendeels uh, politiek getint is. Maar we gaan eerst praten met uh, Peter van Zwieten... Stroopwafelwinkel in Zandvoort op de Raadhuisplein. Daarna praten wij met GroenLinks uh, over de verklaring die zij uh, gemaakt hebben omtrent het amendement. Dan praten wij met Joop Berensen een uh, half uurtje. Afscheid van de wethouder, een terugblik en uh, wat hij zo vindt van de afgelopen situatie. In de tweede uur gaan wij met de vvd praten, Martijn Hendricks, voor de PvdA mevrouw Koper en als afsluiter CDA Kees Metters. We hadden heel graag met D66 willen praten, maar die hebben het ontzettend druk met het voeren van uh, sollicitatiegesprekken. En helaas kunnen zij geen 10 minuten vrijmaken voor de Zandvoortse bevolking. Uh, wij gaan praten met Pieter van Zwieten. Goedemorgen. Goedemorgen. Een, een nieuwe winkel aan het Raadhuisplein. Dat doet uh, de Zandvoort er altijd goed, dat er uh, leven in de brouwerij is. Uh, hoe bent u zo op Zandvoort gekomen? Uh, nou ja, dat komt via vrienden, uh, mensen die al heel lang, is dus familiekeur van vroeger bakkerijkeur uh, dat zijn vrienden en we zaten met kerst zaten aan tafel en ik had een winkel in friesland in sneek en uh, ja toen kwam dit dit pand ter, uh, ter tafel nou, toen hebben we er even over zitten zitten praten uh, ja het is wel een heel groot pand en hoe gaan we het indelen en uh, nou toen werd het financiële plaatje nou het werd eigenlijk van een dolletje werd eigenlijk iets uh, serieus en toen heb ik eigenlijk uh, begin januari de knoop doorgehaald. Ja, u zegt, ik heb een winkel in Friesland. En, en ja. uh, u bent kennis van, van uh, maatkeur. Ja. Dan is het wel een heel eind, uh, uit de richting. Ja, nou ja, ik ben in Amsterdam. Het, oh, ja. ik, ben, ik, ik ben in Friesland die winkel begonnen omdat het, de Friese mensen zijn niet zo op de hoogte van verse stroopwafels. Dus dat was eigenlijk een gokje. En dat het, en het pakt er het best wel uh, goed uit, maar uh, ja, de potentie die hier in Zandvoort is met, uh, als ik het goed heb, een paar miljoen badgasten per jaar, uh, dat sprak me meer aan. Ja. Nou is die, uh, is nu wel een hele lange winkel. Ja. Gebruikt u ook de achterkant? Nou ja, ik heb, uh, het tussengedeelte is een magazijn en een stukje kantoor. Mm -hmm. En in het achterste gedeelte daar staat de koelcel en... Uh, ja, daar zit het toilet, dus uh, ik heb die ruimte wel nodig, maar nodig. Ik, je kan weten te veel ruimte was te weinig. Ja, dat is waar, daar kan je nooit wat opslaan. Uh, nou heb ik natuurlijk van tevoren even gekeken bij u uh, in de winkel en ervoor, want het was uh, echt razend druk. Uh, ja. Merk je dat, dat uh, mensen met corona gewoon wat, wat afstandelijker zijn? Uh, nou ja, ik heb altijd van die schalen... ...waar je kan proeven... ...en hmm. uh, een hele enkele keer komt er nog wel eens iemand... ...met een mondkapje binnen... ...dat is vrij lastig proeven, moet ik zeggen... ...maar... Uh, ...ja... ...het, het is... Uh, mensen zijn nog wel voorzichtig... ...ik heb ook die stickers van anderhalve meter afstand... ...en hmm. daar moet ik zeggen... ...daar houdt iedereen zijn eigen prima aan... ...en... Uh, ...ja, ik denk dat het zo langzamerhand wel... ...een beetje aan het opdrogen is... Ja, ja... ...maar de... De conditie aan zich, dat is uh, naar na, na tevredenheid, nu nee? Ja, zeker. zeker. Eigenlijk boven verwachting, ja? Ja. Ja. Uh, ja. Het is voor mij ook natuurlijk nieuw. Kijk, in Sneek zat ik in een winkelstraat, ja, en dit is gewoon een badplaats. Ja, en, uh, ja, zoals de afgelopen dagen is het gewoon, uh, zijn er heel veel mensen, maar ja, dan heb je weer een warm product, uh, hebben de mensen daar trek in, uh, er zijn veel mensen op het strand, Eigenlijk is dit weer het mooiste voor mij. Een beetje, beetje bewolkt, maar dat ze wel toevallig uh, de Duitse mensen naar Zandvoort zijn gestreken, maar dat het net niet mooi genoeg is om op het strand te liggen. Dat is voor mij het beste. Ja, dat zal straks wel uh, aardig druk worden, want Zandvoort zit redelijk vol met toeristen. Dus men gaat uh, wandelen, lopen en proeven. Uh, het zijn niet alleen stroopwafels, hè? Nee, ik heb ook koffertjes en ik heb verpakte dingen. En uh, ja, ik heb frisdrank, ik heb heerlijke verse koffie. Dus er is, er is van alles bij u uh, te eten en te proeven. Uh, ja. Is alles ook verpakt? Nee, ik heb uh, alles is voor de poffertjes en ik maak niet mm -hmm. zo stroopwafels. Het is wel hetzelfde product. Alles is hetzelfde product. De deeg, de stroop, alles is hetzelfde product. En uh, ja, de verpakte koeken, alles. Uh, snippers. Nee, het is, allemaal, het is allemaal vers. Als ik het maandag bestel, wordt het dinsdag gepakt en heb ik het woensdag in huis. Kijk, dat is, uh, dat is nog eens vers. Uh, Jelmer ja. hebt nog een vraag voor u. Ja, en, uh, ik, ik zag ook ergens voorbij komen dat u iets samen doet uh, met uw zoon. Hoe gaat dat uh, uh, de afgelopen weken? Uh, nou ja, het is voor hem ook nieuw. Hij is 20 jaar. En uh, wist naar zijn school niet uh, de juiste richting. Ik zei, nou kom dan voorlopig bij mij. En uh, nou, hij pakt het hartstikke goed op. En, uh, en is, hij, uh, is hij dan ook vaak uh, in de winkel uh, te treffen, net zoals u zelf? Ja, zeker. Ik ben er zelf zeven dagen in de week. De hele, uh, tot aan het einde van de zomer. En uh, ja, mijn zoon is er vier dagen in de week. Oké. Okay. Nou, dan uh, weten we weer een heleboel over uw nieuwe winkel aan het Raadhuisplein. Ja. Uh, poffertjes, koffie, stroopwafels vers en verpakt. Uh, meneer van wens wensen u heel veel succes aan het Raadhuisplein. En tot ziens. Ja, hartstikke bedankt. En uh, succes met jullie uitzending nog. Dank u wel. Om te helpen, want er staan rijden. Ruim... <laughs> ja, nou werk ze. Dank je wel. kort interview met uh, meneer El Kabali. Meneer El Kabali, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft een uh, verklaring uh, gezet op de site van GroenLinks... en daarin zegt u dat u uh, de steun van het amendement intrekt... maar u staakt het verweer niet. Nee. Kunt u dat uitleggen? Ja, uh, nou, wij zijn nog steeds uh, niet voor het feit dat u weg... Uh, voor 50 dagen buiten Formule 1 uh, om... Een commerciële invulling krijgt, omdat wij nog steeds staan achter onze standpunten wat betreft veiligheid op de boulevard, veiligheid voor de calamiteitenbaan die ernaast ligt voor brandweer, politie en ambulance. En de reddingsbegaan natuurlijk, niet te vergeten. En vanwege natuurlijk de natuurbezwaren. We hebben die weg al met een bocht moeten aanleggen vanwege het Grijze Duin. Dus laten we dat Grijze Duin nou zo goed mogelijk beschermen. We hebben ook natuurlijk Potjonkers gehad, mm -hmm. de advocatenquote die het amendement tegen het licht heeft gehouden. En dan hebben we gewoon geconcludeerd dat dit niet het middel was om op dit moment zo te gebruiken. Nee. Um, dus ja, dat middel was niet de goede. Uh, wij geloven nog, we zal nog steeds wel in het feit dat uh, onze argumenten de goede argumenten zijn. Dus we willen graag met de nieuwe wethouder uh, willen wij graag in contact komen uh, met die, die er zit en willen we gewoon op een, uh, een andere manier praten met die wethouder over de weg en, en hoe we dat gaan invullen en het ja. best mogelijk voor. Die dingen die ik had zei. Dat zal uh, ongetwijfeld uh, ook gaan gebeuren. Nu heeft u in uw volgende verklaring. Uh, GroenLinks vraagt het nieuwe college om duidelijkheid enzovoort. En daarin ja. staat dat u herhaaldelijke malen de vergadering hebt teruggeluisterd. Ja, dat, cool. dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. En er wordt herhaaldelijk gevraagd door het college en door uh, andere partijen. Van joh, laten we die motie, die op het moment nou niet indienen. Maar laten we het eerst nog eens bespreken. En de juridische haalbaarheid daarvan toetsen. Ja. De juridische haalbaarheid is getoetst, dat is achteraf. Maar het is een ja. aantal keren gezegd, waarom bent u dan toch meegegaan met het amendement? Want nou ja, achteraf om... uh, zegt u, uh, het is juridisch niet haalbaar, dus dan moeten we onze steun daarvoor intrekken. Dat is natuurlijk raar. Nou ja, omdat op, op dat moment, zeg maar tijdens die vergadering, nog helemaal niet duidelijk was, het was uh, het ene woord tegen het andere, wat betreft de juridische haalbaarheid. Want wij hebben ook gekeken naar hoe haalbaar het zou kunnen zijn. Uh, en, ...en daaruit bleek dat, uh, dat het al een, een rare sprong was. Um, uh, dat, dat kon denk ik iedereen uh, wel aanzien komen. Maar het bleek niet uit dat het niet kon. Uh, en wij hebben ook meteen van het moment 1 gezegd... ...dat kun je ook in onze uh, eerdere verklaringen... Mm -hmm. of bij één of twee dagen nadat uh, het amendement werd gesteund. Um, kun je ook wel lezen, als nou blijkt juridisch dat het echt niet haalbaar is... Ja, ...dan hebben wij alle openingen om weer verder te praten... Uh, en dat hebben we ook meermaals gecommuniceerd met het college. Van, ja, Maar we willen eerst kijken, kan het? Kan het niet? Ja, iets wat niet kan, kan niet. Uh, we kunnen geen eisen met handen breken. Nee, maar dat is uh, in die vergadering herhaaldelijk gevraagd. Van Jongens, geef ons nou de kans om het juridisch te testen. En die kans hebben ze niet gehad. En nu achteraf blijkt dat dat niet zo te zijn. Maar dat was op dat moment niet getoetst. Er was, er nee. was geen toets van, dit is wel of niet juridisch haalbaar. Nee, dat, dat klopt. Maar er werd gevraagd. Uh, ...door het college en andere partijen. Van joh, laten we het nou eerst juridisch toetsen... ...en dan kunnen we het amendement altijd nog bespreken. Uh, ja, dat klopt. Uh, alleen wij stonden dat, toen op het standpunt... ...dat volgens ons eigen juridische inzichten het wel mm -hmm. kon. Mm -hmm. uh, en dus werd het, een, het ene woord van het college... ...en een paar partijen tegen het andere woord van alle uh, andere partijen in meerderheid. Ja, dat is duidelijk, maar de gevolgen van, uh, van het aannemen van het amendement, waaruit al gezegd werd dat het juridisch waarschijnlijk niet haalbaar was, zijn natuurlijk heel erg groot geweest. Uiteindelijk wel, alleen uh, dat die gevolgen zo groot uh, waren, konden wij in het begin zeker niet overzien. Wij zijn er gewoon uh, ingegaan op dat moment samen met D66, omdat wij allebei dezelfde soort uh, ja, obstakels zagen. Ik bedoel, Michiel Hermsen uh, en mij, mijzelf hebben we al in oktober ook al tegen de versnelle bestemmingsplanprocedure van de weg mm -hmm. gestemd. Uh, om, om dezelfde reden, we willen gewoon duidelijke inzichten hebben in hoe die processen gaan. Ook omdat we wisten dat de omgevingsvergunning onderdeel was van uh. Uh, deze procedure. Dus we hebben daarin ook al stappen gezet. Uh, wat mij betreft, was het voor onze partij, en mijn partij een hele logische stap om het amendement te steunen. Ja, maar de, gevo uh, de gevolgen waren natuurlijk wel te overzien. Want uh, de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat ze, uh, als het amendement aangenomen zou worden, dat het college zich zou gaan beraden op hun positie. Nou, dat is, Klopt, maar Dat is een duidelijke waarschuwing. Niet, ik denk niet dat dat lag aan het feit dat het amendement er lag. Ik denk, ik denk dat dat braden op de positie een gevolg was van wat er rondom het amendement gebeurde. En dat is het, hele, na, dat, dat is het hele nadeel geweest van wat, wij, uh, wat, wat er is gebeurd met het amendement. Het amendement zelf is inhoudelijk niet behandeld. We hebben daar gewoon eigenlijk uh, heel kinderachtig op een schoolplein met elkaar zitten... Uh, ruzie maken in, in die twee, drie raadvergaderingen mm -hmm. en elkaar uh, op dat moment uh, door de omstandigheden digitaal vergaderen onder andere ook, uh, het licht uit de ogen niet gund. Er zaten twee partijen op het gemeentehuis, um, terwijl de rest allemaal thuis zat. Ja. Dus wat daar allemaal is gebeurd, dat weten we allemaal niet. Uh, en dat heeft denk ik dermate de sfeer verpest in die raadsvergaderingen En daarmate de sfeer gecreëerd, um, richting richting het college. Dat dat het gevolg daar uiteindelijk van was dat, um, dat, dat we het nu met het nieuwe college zetten. Ja. Ik denk dat dat het werkelijke verhaal is. Ik denk niet dat je het op een moment letterlijk als aanleiding kan zien voor dit is waarom het college opstapte. Ja, dat is natuurlijk denk... wel de, de, de, de fonds geweest die het bandje heeft doen starten. Maar uh, omdat iedereen er steeds hout bij ging leggen. Uh, ja, krijg je een heel groot basispeur. Nou ja, Zandvoort um, denkt daar anders over. Die, uh, die, die denkt dat wel. Maar uh, u bent nu met de volgende verklaring gekomen. Uh, mm -hmm. En daarin, u wilt weer uh, praten met de nieuwe wethouder over de duurzaamheid. De duurzaamheid staat trouwens uitstekend beschreven in het coalitieakkoord. Ja. Ja. Uh, bent u tevreden met het coalitieakkoord? Uh, nou ja ik, uh, ik, ik, ik, ja. Nee, ja, ik ben heel blij dat het raadsprogramma er nog is. Ja. Uh, ik, ben daar echt, want ik denk dat dat echt goed is voor wordt. We zijn daarmee bezig. Het scheelt een hele hoop werk. Het zijn dingen waar we met z'n allen over eens zijn. Mm -hmm. En uh, wat je nu net aanhaalt, uh, ja, ik vind het echt... ...heel erg goed om te zien dat zo'n uh, motie die wij dan rondom de Formule 1 hebben ingediend... Uh, ...voor onze partij een hele moeilijke vergadering was dat ook. Uh, ja. Dat die dan nu in het coalitieakkoord staat. Dat, dat, ja, dat, dat, ik, ik moet eerlijk zijn, uh, er kwam wel geen mag op mijn gezicht. Ja. Uh, en ook het andere punt wat ik ook uh, teruglees, en dat ik even een beetje snel tel... Uh, ...dat er ongeveer 8,5 miljoen uh, enerzijds coronamaatregelen... ...maar wel met een duurzaamheidsaspect mm -hmm. en uh, een duurzaamheidsfonds... Van uh, een paar miljoen komt. Nou, dan, dan denk ik, da daar, daar kan ik niet tegen zijn. Uh. Nee, dat snap ik. Meneer Kabali, uh, dank voor uw uh, uitleg over de verklaring. En uh, het politieke circus gaat weer van start. Dus wij spreken elkaar zeker nog wel. Dank u wel. Zeker. Hoi hoi. Tavares met Hoe Dan It. Wij gaan praten met voormalig wethouder Bernensen. Meneer Bernensen, goedemorgen. Goedemorgen. Um, er is nogal wat gebeurd de laatste tijd. En ik heb een aantal dingen van, uh, van voor naar achter voor mijzelf opgeschreven. En uh, daar wil ik ook mee beginnen. In, uh, in 2018 is u door D60 belangenverstrengelingen verweten. Zij trokken de wethouder terug. Uh, en nu wordt er een amendement doorheen gedrukt door. Uh, D66, PVV, GroenLinks en OPZ. Um, ondanks dat er herhaaldelijke malen door, uh, door de wethouder en door andere partijen is geroepen van... ...joh, laten we nou eerst die juridische zaken eens bekijken voordat we daar verder mee gaan. Um, men bleef maar doorduwen. Ziet u dit als een wraakactie? Nou, ik weet niet of dat een wraakactie is. Dat moet u, dat moet u eigenlijk niet aan mij vragen. Uh, ik heb uh, in de tijd uh, is er zeg maar, van die beschuldiging helemaal niks overgebleven, dat weet u. Ja. Uh, uh, D66 vond het toen uh, noodzakelijk om haar wethouder, die nota bene op vakantie was, om die uh, op dat moment uh, terug te trekken uit het college. Uh, ik vond dat een, op zichzelf een, uh, op dat moment in ieder geval een volstrekt belachelijke actie van uh, D66. En ik vind dat nog steeds een belachelijke actie die ze toen uitgehaald hebben. Uh, om, uh, ik bedoel maar, hoe diep moet je zinken om je wethouder terug te trekken terwijl hij op vakantie is, en, uh, en op dat moment zijn invloed dan hebben? Ik, uh, ik, ik weet het niet. Uh, ik zou het in ieder geval nooit gedaan hebben op, uh, op die manier. En ook in een later stadium is het nog gepoogd om, uh, zeg maar. Uh, de partijen nog, toen nog weer... tot elkaar te brengen. Maar meneer Hermsen... toen als fractievoorzitter was... niet vatbaar en, en, en, en, en absoluut niet van zin... om dat nog weer een keer te roepen. En als ik kijk naar zijn opmerkingen in ieder geval van dat hij vindt... dat OPZ... onbetrouwbaar is en niet stabiel is... dan vind ik dat... een zeer laag bij de grondste opmerking. En dat vind ik nog steeds... Uh, maar kennelijk zit het uh, zo dwars... Uh, hun foute beslissing die ze twee jaar geleden genomen hebben... dat ze het nu nog steeds noodzakelijk vinden... om dat toch nog uh, ergens uh, te moeten verrekenen. Uh, maar, dat is, uh, zeg maar dat is zoals ik er naar, uh, naar kijk. Maar u zou het in feite aan D66 zelf moeten vragen... hoe ze daarin staan. Dat had ik graag gedaan, alleen uh, zij kunnen niet komen vandaag. Um, u, u stelt dat uh, D66 u beschuldigd heeft van onbetrouwbaarheid. Nu... Gaat... Nou, niet mij, maar ze hebben de fractie. Eh, Al nu zegt ze, ze hebben OPZ als... als, als, als, uh, als uh, dat is de opmerking in ieder geval dat ze met, uh, met OPZ niet in een college wilden. Uh -huh. eh, of in een coalitie wilden, omdat ze OPZ onbetrouwbaar en weinig stabiel vonden. Dan is mijn, uh, mijn volgende vraag. Uh, D66 was een van de indieners van het abonnement. En gaat nu met vier andere partijen die tegengestemd hebben de coalitie in. Wat vindt u daarvan? <lacht> Wat ik daarvan vind, ik, ik, ik vind dat D66 maar uit moet leggen van hoe ze, dat dan, uh, hoe ze dat dan zelf voor zich zien. En ik vind ook dat die andere vier partijen maar uit moeten leggen van hoe ze dat dan, uh, hoe de, hoe ze dat dan zien. Uh, ik zal u niet verbazen dat ik, uh, dat ik daar hooglijk verbaasd over, over ben, uh, over deze actie van D66. Maar ja, uh, kijk, als je kijkt, goed kijkt naar hoe D66 nu de laatste tijd zich al opgesteld in de raad, en, en, en, en, ...en ook hoe er gestemd is door de verschillende leden van D66... ...ja, dan kun je alles zeggen van OPZ... ...alleen, en ik ben het zeker niet altijd met mijn fractie eens geweest... ...en ook zeker op dit punt niet... ...maar je kunt ze niet zo beschuldigen van, zeg maar, in ieder geval van uh, weinig stabiel... ...want wat dat betreft heeft de fractie zich altijd uh, als fractie in ieder geval opgesteld... En als ik alleen al kijk naar de laatste stemmingen... waarvan één lid van D66 voor is, de ander tegen... en de derde zegt van ik wil blanco stemmen. Oh, dat kan niet. Oh, dan ben ik voor. Nou, dan denk ik bij mezelf van nou, fractie D66... als je praat over weinig stabiel... dan denk ik dat je eerst nog maar even goed in de spiegel moet kijken. Goed, dat was het stukje D66. Uh, u bent ook teleurgesteld in uw eigen fractie. Ja, ik vind dat zeg maar, je draagt als, als coalitie draag je, en als lid van de coalitie draag je een bepaalde verantwoordelijkheid. En de vraag is of zeg maar, deze weg nu zoiets principieels was, waarbij je dus in feite gewoon eh, je college en dus ook je eigen, wet onder, uit, uh, een, uh, eigen wethouder moet laten sneuvelen. Nou, ik vond dat in ieder geval niet erg handig. Uh, kijk, op het moment dat je je punt gemaakt hebt van dat je weinig gelukkig bent met uh, het gebruik van die weg uh, en de daaraan gekoppelde financiële middelen, dan denk ik bij mezelf, nou, dan heb je misschien wel een punt. Daar kun je dan uh, best een keer over met elkaar over praten. Uh, alleen doe dat dan op een, op een, andere, op een andere manier. Uh, ga dan uh, zeg maar het gesprek aan met je coalitiegenoten uh, om te kijken van hoe je daar op een goede manier uit kunt uh, komen. Nou, dat is niet gebeurd en eh, door allerlei eh, in mijn ogen politieke spelletjes die er daarna gespeeld worden eh, is dan de lijnpoging die, eh, waar de VVD en OPZ voor in waren, is dan door, eh, door eh, het CDA geblokkeerd ja. doordat ze er dan ineens dan de Partij van de Arbeid bij wilden halen Nou, dat is mij een volslagen raadsel en ik vind dat echt eh, meneer Metters hier een spelletje heeft gespeeld eh, zonder ook zijn eigen wethouder daarin te kennen eh, blijkt, want eh, Gert-Jan heeft uh, aan alle kanten zijn excuses aangeboden aan mij om te zeggen van, uh, dat dit iets was wat hij niet gewild had. Dan denk ik bij mezelf van nou, uh, meneer Metters, u heeft ook nog wat uit te leggen. Ja, dat zijn uh, uh, rare dingen. Meneer Kabali die zegt, ja, het komt een heleboel door het uh, virale vergaderingen. Maar uh, we zijn allemaal grote jongens die dat toch wel met elkaar kunnen bespreken. U heeft uh, als eerste na de week van uh, uh, nadenken, of hoe je dat ook wil uitleggen, alleen uw ontslag ingediend. Waarom was dat? Nou, we hebben, zeg maar, kijk, nadat die donderdagavond dat uh, gebeurd was en het duidelijk was, is er die, uh, die vrijdag, uh, is er meteen al een e-mail vers verstuurd door de fractievoorzitter van de VVD, waarin werd aangekondigd dat hij, zeg maar, het college als demissionair beschouwde. Ik heb daar als enige wethouder, heb ik daar toen op gereageerd, ik ben helemaal nog niet demissionair. Mm -hmm. Ik ben pas demissionair als ik de beslissing heb genomen dat ik opstap. Mm -hmm. Nou, er is die vrijdag is er overleg geweest binnen het college. Daarvan heeft de toenmalige, of de, de VVD-wethouder gezegd van nou ik ga vanavond even fractie overleg en dan gaan we ons dus bedragen. Ik heb mevrouw Verheijen die zaterdag gebeld, maar ze nam de telefoon niet op. Zondagavond heeft ze mij teruggebeld. En heb ik haar gevraagd van Ellen, wat ga je nou precies doen? Want uh, er zal toch in ieder geval door jou in eerste instantie een beslissing genomen moeten worden. Ja. Nou, Ellen heeft toen gezegd van nou, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik weet het nog niet. Uh, ik ben aangeschoten wild. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb geen, uh, geen vertrouwen. Maar ja, ik wil wel graag blijven zitten. Ja, nou, dat is, uh, dat is een, een, een, een moeilijke basis, denk ik. Ik ook. We hebben die, uh, die uh, uh, maandagmorgen hebben wij nog, uh, weer bij elkaar gezeten als college. Toen heeft de gemeentesecretaris voorgesteld van laten we een extern onderzoek uh, plegen. Om te kijken van uh, wat, wat is er nu fout gegaan. En, en is, het fout, is het college, heeft hij goed gehandeld of hij heeft niet goed gehandeld. Nou dat voorstel is toen door mevrouw Verheij. ...samen met de burgemeester is in feite tegengehouden. Die wilde dat niet om, om wat voor reden. Ook Gert-Jan en ik waren daar wel een groot voorstander van. Maar dat is toen niet gebeurd. Ellen Vrij heeft toen die maandag gezegd van... Uh, ...ik ga vanavond voor 12 uur een beslissing nemen. Uh, uh, wat ik heb vanavond nog weer fractieoverleg. Dat, uh, dat bericht kwam natuurlijk niet uh, die uh, maandagavond. Inmiddels verscheen al wel een krantenartikel in het HBW Dagblad waarin stond het college dukt en dukt en dukt. Nou wij waren helemaal niet aan het dubben. Uh, wij zaten gewoon te wachten op een beslissing van mevrouw Van Heij, die niet kwam. Uh, die dinsdagmorgen is er, uh, is er weer opnieuw uh, overleg geweest. Nou er was nog steeds geen groen licht om dat onderzoek uh, te laten uitvoeren. Um, en op dit moment, mevrouw Vrijvond nog steeds, van, ja ik ben aangeschoten wild, ja ik heb geen vertrouwen, ja maar ik wil wel graag blijven zitten, want het komt mij wel goed uit. Nou ja, um, en toen heb ik, dat was dinsdag zo, toen ben ik uh, uit de verhaling gelopen en gezegd van ja, Ellen, de slechtste beslissing die je kunt nemen is geen beslissing nemen, dus neem in godsnaam nou een beslissing, mm -hmm. wat ga jij doen? Nou, dat is toen die dinsdag nog niet gebeurd. Dat was die woensdag nog niet gebeurd. En toen was voor mij de maat vol. En toen heb ik gezegd van sorry, ik ben geen plusplakker. Ik, uh, ik, ik, vind, het leuk. ik vind het leuk om wethouder uh, te zijn. En ik denk ook dat ik nog wat dingen bereikt heb voor, uh, voor de gemeente Zandvoort. Maar um, ik was al met pensioen. Ik kon me uitstekend vermaken, uh, ook buiten uh, het wethouderschap. En als dit op deze manier moet en op deze manier worden de spelletjes gevuld. Daar doe ik niet aan mee. Uh, dus ik die mijn ontslag in. Maar waarom is dat dan niet echt in het college uh, besproken zonder dat geharren waren met de VVD-fractie? Nou, ja, dat weet ik niet. Dat, uh, zeg maar, kijk, wij hebben in het college hebben we nadrukkelijk gesproken over van laten we nou wat doen en laten we ja. nou wat doen. Uh, en als dan uh, zeg maar degene die alle ellende veroorzaakt uh, en nu notabene blijft zitten, uh, dan uh, zeg maar uh, niet het morele kompas heeft om zelf daar dan een actie op te ondernemen... ja, dan vind ik dan op een gegeven moment... Ik, ik kom uit het bedrijfsleven, ik ben geen ambtenaar. Uh, ik neem op een gegeven moment... Uh, ik ben mijn hele leven gewend geweest om beslissingen te nemen. Nou, dat doe ik dan op een bepaald moment ook. En dan zeg ik van, sorry jongens, maar genoeg is genoeg. Uh, ik doe aan dit spelletje niet meer mee. Uh, uh, ik stap op. Het zijn wel harde uitspraken richting uh, mevrouw Vrij. Nou ja, maar ik voel me ook behoorlijk door mijn uh, twee collega's gepiepeld, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik had meer loyaliteit verwacht. En, uh, het gekke is dat zeg maar, er was in feite overeenstemming tussen OPZ en de VVD om uh, gezamenlijk verder te gaan. Ja. Uh, en een lijnpoging te gaan ondernemen. Nou, dat werd geblokkeerd door het uh, CDA en dat is uh, denk mm -hmm. ik erg spijtig. Uh, want misschien hadden we het uh, wel doorgekund, maar dan hadden we er ook uh, waarschijnlijk toch wel... Uh, ...maatregelen genomen moeten worden... ...ook zeker over de portefeuilleverdeling. Ja, nou die is uh, inmiddels uh, gedaan. U vertelt dat de gemeentesecretaris... ...in, in het beginstadium al uh, voorstelde... ...om een onderzoek te plegen... Dat is uiteindelijk ook uh, uh, gelukt en daar is de uitslag van bekend. Maar waarom zouden ze dat dan tegen willen houden, de burgemeester en mevrouw Vrij? Ja, dat moet ik aan, uh, aan die twee vragen. Uh, Jan en ik waren uh, uh, onmiddellijk voor en het ging mij niet zozeer om het gelijk hebben of gelijk krijgen. Maar ik wilde wel gewoon weten, van, uh, heb ik nou gewoon voor mezelf gewoon de goede beslissing genomen? En ik, uh, ik zeg nog steeds van, uh, van er is op 29 oktober is er een, een verklaring van geen bezwaar afgegeven door, door, door, het, door de gemeenteraad. Uh, daar hou ik mij aan vast. Uh, daar zijn uh, op 29 oktober geen voorwaarden gesteld aan het gebruik van die weg. Heel nadrukkelijk niet. Uh, meneer El Gabali en ook uh, meneer Hermsen kunnen wel zeggen van... ja, wij waren toen geen voorstander van. Hè, dat hebben ze dan aangegeven. Alleen als je het verhaal terugleest, uh, als je het terugkijkt... ...dan blijkt dat ze niet zozeer een bezwaar hebben tegen die wet, ...maar wel tegen de procedure die gevolgd is. Nou, dat is iets heel anders, hè... Van of je bent het met de weg die inhoudelijk niet eens. Of je bent het met de procedure die gevolgd is niet eens. Um, nou ja, en dat is. En, en, en, en ja, wat mij betreft was dat gewoon uh, op zichzelf uh, duidelijk. En ik heb daar ook een afwijkend standpunt in opgenomen ten opzichte van mijn fractie. En wij waren het erover eens. Van, uh, wij waren het erover eens. Uh, in, zeg maar mijn fractie en ik. Dat wij het gewoon uh, oneens waren over de uitgangspunten. Nou. Um, en daarom wilde ik ook graag dat onderzoek. Om gewoon te kijken van. Uh, ja, ...heb ik de goede beslissing genomen of heb ik mm. niet de goede beslissing genomen? Nou, dat is duidelijk. Nou, en dat is helaas uh, gebleken achteraf dat uh, het college niet verwijtbaar gehandeld heeft. Um, nogmaals, als je als raad een beslissing neemt en je wil er achteraf op terugkomen... ...dan kan dat natuurlijk. Alleen dan denk ik dat je dat gewoon op een andere manier had moeten doen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, uh, dat zijn uh, politieke dingen waar, uh, waar verschillend, door verschillende mensen over gedacht wordt... U haalt aan de vergadering waarbij over de weg gesproken is in het allereerste begin... dat daar geen voorwaarden aan waren verbonden. Nou, ook uw partij, OPZ, fractieleden... die hebben toch punt voor punt voorgelezen dat het wel ergens staat. Maar waar ligt het nou? Staat het er wel of staat het er niet? Nou ja, kijk, dan verwijs ik even naar het rapport van, van de advocaat, hè. Die uh, gezegd heeft van uh, ja, er zijn een aantal stukken uh, zijn er natuurlijk langsgekomen. Uh, elke keer in een verschillende zetting en op, op basis van een verschillend onderwerp. Hè. De ene keer gaat het over de financiering, de andere keer gaat het over de aanleg van de weg. De andere keer gaat het over de erfpachtconstructie, De derde keer gaat het over de wijze van financiering hè, van, uh, en dat soort zaken. En er lopen natuurlijk allerlei dingen door elkaar heen. Wat we niet moeten vergeten elke keer is denk ik dat het zeg maar een heleboel rond die Formule 1 natuurlijk is onder stoom en kokend water. Moest dat gebeuren om op tijd klaar te kunnen zijn voor de organisatie van de Formule 1 race begin mei die helaas niet is doorgegaan. Ja. Dus er zijn, ik wil echt niet zeggen van dat zeg maar, alles nou echt niet veel beter gekund had. Uh, want die mening heb ik ook wel. Hè? Van als we meer tijd gehad hadden, dan hadden er een aantal zaken denk ik, op een wat betere manier uh, geregeld kunnen worden. En dat zijn een groot aantal zaken ook rond de, uh, de organisatie van de site-event, uh, de campings, uh, et cetera, et cetera. Waar denk ik uh, een heleboel zaken gewoon uh, beter hadden gekund. Um, en ik denk ook maar even, er werd op een gegeven moment werd er, zeg maar, een procesmanager aangetrokken. Ik heb van redelijk vanaf het allereerste begin uh, gezegd van, uh, in het, uh, binnen het college van jongens sorry maar dit is niet de goede uh, persoon op de goede plek. Nou, ik werd weggehoond, eh, zeg maar, door, en door de voormalige burgemeester... en door, de, door in dit vooral, de projectverhouder. En na vier maanden kreeg ik toch gelijk en is ze vervangen. Ja, dat zijn al vervelende dingen en die hadden we misschien kunnen voorkomen... door als we meer tijd gehad hadden, ja. om zeg maar, het een en ander gewoon goed op te tuigen. Ja, dat, uh, dat alles snel moest, dat, dat bleek ook wel... uit een aantal vergaderingen en een aantal aangenomen stukken. Uh, we zijn nu een verder helaas geen Grand Prix... Behalve volgende week in Oostenrijk dan. Ja. ja. En hoe kijkt u verder terug op uw periode als wethouder? Nou kijk, het is zo dat uh, ik ben natuurlijk uh, min of meer... Ik wil niet zeggen tegen willen Dank, want ik heb het natuurlijk zelf gedaan. ben ik uh, uit, uh, in de raad uh, terechtgekomen. We hebben denk ik als OPZ uh, twee, tweeënhalf jaar geleden een hele goede campagne gevoerd. Met als gevolg uh, dat wij de grootste partij uh, werden... Uh, dat had ik zelf op dat moment ook niet verwacht. Uh, uh, ja, er waren mensen die ons schatten op één zetel, Nou, dat werden er vier. We werden daarmee de grootste, uh, tot groot verdriet en leedwezen van uh, sommige andere fracties. Uh, ik herinner me nog iemand die uh, een fractievoorzitter die huilend wegliep uit het gebouw te krocht omdat ze mij één zeteltje had. We zijn daarna, omdat ik dat, ik was eigenlijk gewoon toch wel wat teleurgesteld in elke keer de animositeit tussen de verschillende fracties. Ik had vier jaar daarvoor had ik een discussie gehad met, met onze toenmalige zeg maar, partijleider, dat hij niet met de VVD samen wilde omdat vier jaar daarvoor de OPZ niet al uitgeschakeld werd door, door de VVD. Nou, dat wilde ik in ieder geval niet. Uh, het was mijn doelstelling om in ieder geval te beginnen met een, uh, met een raasbreed uh, programma. Nou, dat is ook gelukt. Uh, alle partijen hebben hun zeg maar, invloed gehad en een inbreng gehad in dat raasbreed programma, ook de PVV... ...die alleen uh, op het laatste moment uh, afhaakte en niet mm -hmm. uh, de handtekening wilde zetten. Nou, we zijn uh, denk ik uh, vol goede moed met z'n vieren begonnen. Nou, toen kwam uh, het hele rumoer rond het water, Watertorenplein... ...waardoor uh, D66 afviel, wat ik nog steeds onbedrijfelijk vind... ...en ook niet nodig vond op dat, uh, op dat moment. Uh, later bleek uit het onderzoek dat er helemaal niks aan de hand was. Nou, dat wist ik al lang van tevoren. Uh, en uh, ja, we zijn toch uh, met elkaar verder gegaan... Mm -hmm. Als ik kijk eh, naar zeg maar, mijn portefeuille... dan kijk ik naar eh, wat we in ieder geval ten aanzien van de spoorse deal eh, hebben bereikt. Nou, Dat was echt wel een, een behoorlijk moeilijke klus. Als ik kijk eh, ook zeker naar de samenwerking in, in het regio eh, met de andere wethouders... om eh, daar in ieder geval toch eh, ja, ook, ook daar dat deel, die 1,4 miljoen eh, los te krijgen... Nou, dat is het eigenlijk allemaal gelukt met het gevolg dat we in ieder geval de Grand Prix kunnen organiseren, want als de spoorse verbinding niet gerealiseerd, was was er helemaal geen sprake geweest van een van een Formule 1. Is die nou, dus spoorse verbinding net, uh, in in versnelling? Sorry dat ik nu elf ja. In in de versnelling geraakt doordat de F1 er was, want hij stond toch al op het programma. Nou, kijk, er is al jarenlang was er uh, en ook voor die tijd uh, ben ik al bezig geweest met NS en ProRail om te kijken van uh, van kunnen we iets uh, iets doen aan die uh, aan die spoorse verbinding uh, en de frequentie van de trein, En dat was uh, ja, dat stond wel op een lijstje bij Pogril, maar ergens uh, niet uh, met een hoge prioriteit. En uh, natuurlijk heeft uh, zeg maar de komst van de Formule 1, heeft, heeft daartoe wel uh, toe bijgedragen dat het wat opgeschoven is op het uh, prioriteitenlijstje. Okay. Alleen op het moment dat, uh, dat er zeg maar, gevraagd werd om geld, uh, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan haken heel veel partijen, zeker als het gaat om Rijksoverheid, die haken dan af. Uh, uiteindelijk is dat uh, is dat, uh, is dat met, uh, zeg maar, en met de vervoerregio Amsterdam en met de provincie en, en de gemeente Zandvoort en met de uh, regio is dus die 7 miljoen is die uh, is er uh, bij elkaar gekomen en is uiteindelijk uh, die spoorverbinding uh, gerealiseerd of uh, verbeterd. Hè? Ja. Uh, dat was anders uh, waarschijnlijk niet gebeurd, maar ik denk dat iedereen ook wel snapt dat als we praten over, en dat staat ook trouwens in het uh, provinciale uh, programma dat er zeg maar, gewerkt moet worden aan verbetering van de, van de kustzone. En dat is op zichzelf natuurlijk ook volstrekt logisch. Als je in de MRA ongeveer 230 woningen bij gaan bouwen. En die mensen moeten wonen en werken, maar die mensen willen ook recreëren. Dat wordt wel eens vaak vergeten, want er wordt alleen maar gekeken naar wonen en werken, maar die mensen willen natuurlijk ook recreëren. En ja, dan, dan, dan is het natuurlijk zo dat wij met ons, wat is het, 9 kilometer strand, natuurlijk een perfecte locatie zijn om die mensen dat ook te bieden. Nee. Dus dat dat verbeterd moet worden, ja. dat is één ding. Uh, dat we nog uh, goed moeten kijken naar de fietsverbindingen, dat is een ander. Uh, er staat, uh, zeg maar, uh, dat wordt dinsdagavond ook behandeld, uh, ook er uh, staat nu in ieder geval dat er geld gereserveerd is voor een onderzoek voor de aansluiting op de Zeeweg op de Randweg. Nou, dat zal nog best wel een dingetje zijn. Ik denk dat ik daar al veel, uh, al behoorlijk ver mee gevorderd uh, was. Het ligt nu op het bord van, uh, van, uh, van mevrouw Vrij en ik houd me hard vast. Ik uh, heb van de week gelezen dat uh, uh, Bloemendaal dat een dood kindje vindt... en uh, verder uh, eigenlijk niet meer daarover wil praten over die aansluitingen naar de randweg. Um... Ja, ik vind, ik vind dat persoonlijk vind ik vanuit uh, Bloemendaal vind ik dat, uh, onbegrijpelijk. Uh, ook omdat zeg maar, Bloemendaal daar zelf belang bij zou moeten hebben. Uh, Bloemendaal doet wel net alsof het alleen maar verkeer is vanuit uh, wat naar Zandvoort gaat. Maar het is natuurlijk ook verkeer wat naar, naar strand uh, toe gaat... En als je praat over zeg maar, de verkeersader Kleverparkweg, uh, uh, Bloemendaalse straat, um, um, dan, dan is dat natuurlijk toch ook uh, een kriem een, een als ja. je daar doorheen moet. De Julianenstraat is natuurlijk precies hetzelfde probleem. En als straks echt Haarlem, um, en ik heb mijn collega in Haarlem daar ook op aangesproken, uh, besluiten om de bolwerkroute achter het station helemaal af te sluiten voor eigenlijk voor alle doorgaande verkeer... En waar moeten dan de mensen van de, van de zeeweg, waar moeten die dan in godsnaam naartoe? En ik heb ook tegen mijn collega in Heemstede gezegd van... Uh, Nicole, let erop. Want dat betekent dus een verdringingseffect. Wel het verkeer wat niet meer door Haarlem gaat, gaat voor een gedeelte ook door Heemstede. En jij bent er straks ook los van. Ja. Nou, en dat is, heeft er wel toegeleid dat we denk ik dit punt nu wel op de agenda hebben bestaan. Waarbij, um, ja, en Bloemendaal en, uh, en Haarlem natuurlijk toch nog eens even te degen moeten kijken... van als we elkaar nu niet buitenspel zetten. U, uh... U had heel graag het parkeerbeleid wil afmaken, heb ik begrepen. Gaat dat nou door, dat plan wat u gemaakt hebt? Nou, kijk, het plan is klaar. Of liever gezegd, de, de aanzet tot het plan is klaar. Um, er, is, er zijn twee documenten. Het koersdocument uh, Mobiliteitsvisie 2040 ligt klaar. En uh, zeg maar de kadernota parkeerbeleid Standwoord 2030 ligt klaar. Uh, daar moet natuurlijk nog wel wat aan, uh, aan gebeuren. En, als je, en dat is het uh, enorme trieste, denk ik, wat ik nu zie in het, uh, in het, uh, in het uh, coalitieprogramma wat nu voor ligt. Uh, concreet staat er niks in. We uh, bedoel maar, iedereen die kent het natuurlijk wel <coughs> zat over worden over dit, uh, over dit coalitieprogramma, maar concreet staat er niks in. Het enige concrete wat erin staat is een financiële paragraaf. En als je dan leest dat er zeg maar. 2 uh, ton beschikbaar is voor 2021... ...boven de begroting 2020... ...en er is een ton extra... Be uh, ...beschikbaar voor 2022... ...bovenop de begroting... ...dan, uh, dan zie je gewoon... Van ...dat er dus allerlei plannen... ...dus in het water vallen. <coughs> Als u weet... Uh, ...dat Haarlem uh, zeg uh, wordt een compensatie... ...gevraagd voor de cao-stijging... ...van 6% van de salarissen. Dat kost de gemeente Zandvoort straks 3 ton. Uh, die 2 ton is al weg... Daarover heb ik gisteren met, een, met een, een van de ondertekenaars daar even over geëpt. En dan blijkt dat ja, nee, die drie ton van de CO-verhoging, nee, er is wel over gesproken, maar dat valt er buiten. Dus um, het coalitieprogramma zoals er nu ligt, vertelt dus niet de hele waarheid. Die drie ton wordt even buiten beschouwing gelaten, want die moet straks toch extra betaald worden. Maar als u eh, vorige week, of, nou, dat was uh, niet afgelopen donderdag... maar de vorige week donderdag, als u toen de commissievergadering in Haarlem gevolgd heeft... dan heeft u ook gehoord dat de efficiency bonus, die van 5 ton... dat die zwaar ter discussie staat. Meneer Botter, Botter de wethouder van Haarlem, heeft de opdracht gekregen van zijn raad... om stevig te gaan onderhandelen met de gemeentesantwoord. Die 5 ton, ik kan u verzekeren, die 5 ton die gaat weg. Als u dan zeg maar, maar 2 ton extra wil uitgeven... En je moet al vijf ton inleveren. Ja, dan kom je drie ton tekort. Oh ja, is... Dus er moet Emser bezuinigd worden. Dat is een makkelijke rekening. Waarop, waarop wil je dan bezuinigen? Dan komt er geen antwoord. Er is dus geen... In de voorjaarsnota is er daar de gevraagd voor de uitvoering... Geld, extra geld voor de uitvoering van die plannen. Voor de verkeersplannen. Dat geld is er dus niet. Dus dat plan dat komt straks uh, on hold uh, liggen. Ik ben weg met alle kennis. Ik heb er anderhalf jaar samen met een ambtenaar aan gewerkt. Die betreffende ambtenaar die is ook weg. Dus kortom, ik ben benieuwd van hoe dat verder gaat. Maar dat is nog niet het enige meneer Zonneveld, want als je kijkt, ik heb 2,5 ton gevraagd voor, om nu eindelijk eens weer het wateroverlast aan te pakken in het, uh, in het centrum. Die 2,5 ton komt ook niet. Dat houdt in dat straks als, iedereen, als hier iedereen in het centrum weer met de poot in het water staat, ja, dat er dus verder helemaal niks gebeurt. Dankzij, en ik hoop dat de kiezers dat nog eens even goed realiseren, dankzij het CDA en de VVD. En de twee andere onderstekenaars, de Partij van de Arbeid en de Gemeente Belangenstandvoort. Dank u wel. Er ja, staat nu wel in het verkiezingsprogramma. we gaan niet bezuinigen, maar we gaan efficiënter werken. Ja, maar dat houdt in dat zeg maar, als, we dan, als men dan wint van dat er op dit moment niet efficiënt gewerkt wordt, nou, ik heb, ik heb anderhalf jaar, wat twee jaar lang heb ik gebuffeld, met name in, als het gaat over eh, beheer en beleid van de openbare ruimte, om gewoon extra capaciteit te krijgen. Die extra capaciteit is er niet. Er is een rekenkamerrapport die heel nadrukkelijk aangeeft dat er zeg maar, met 2,5 FTE op het hele gebied van verkeer... Uh, beleid openbare ruimte, et cetera, et cetera, et cetera... dat dat volstrekt onvoldoende is. Als je daar dus niet op anticiperen wil als vijf, uh, als vijf partijen... Mm -hmm. ja, en je wil dus dan daar geen extra geld voor uittrekken... voor een aantal zaken die gewoon echt heel erg noodzakelijk zijn naar mijn mening, dan doe je, dan neem je dus gewoon de verkeerde beslissingen. En als je dan zegt van ik ga dan bezuinigen, waar ga je dan op bezuinigen? Zeg dan ook heel, eerder, heel duidelijk in je programma van we gaan dat wel doen, maar we gaan dan dat niet meer doen. Maar als het dus zeg maar alleen maar in vaagheden blijft en je gaat wel zeggen we gaan dat wel doen, maar ja, dat moet dan ergens uit. Iets anders komen van wat we niet meer gaan doen. Dan ben ik nieuwsgierig van wat dan niet meer gaat gebeuren. U had, uh, alles, u had liever dat... enige duidelijkheid gezien in de uitspraken in het, uh, het coalitieakkoord, begrijp ik. Wat zegt u? U had waarschijnlijk wat meer duidelijke uitspraken in het coalitieakkoord gezien. Nou ja, ik vind, dat, ik vind dat zeg maar als ik het coalitieakkoord uh, nu goed lees, het, het stikt van de vaagheden. Er wordt geen enkel concreet ding benoemd. Uh, uh, het enige concrete wat erin staat is over die financiële paragraaf. En ik begrijp absoluut niet dat, uh, dat meneer Bluis hiermee akkoord is gegaan. Want hij weet gewoon van wat de financiële situatie uh, is en wat er extra geld moet komen. Uh, of gaan nu de twee wethouders uh, Verheij en Bluis nou afstand nemen van de voorjaarsnota die er ligt? Nou, ja, die is pas, uh, pas uh, beklonken. Nou ja, die is nog niet bekloppen, nee. maar die is heel, zeg maar, van wij hebben in het college besloten, van uh, die voorjaarsnota, die sturen wij door naar de raad, omdat dit wel is waar wij als college achter staan. Dus ook meneer Bluis en mevrouw Verheij stonden daar achter. En nu wordt het allemaal gewoon op de hoop geveegd. Nou, ik snap daar helemaal niks van. Dit is een, een manier van politiek bedrijven die niet de mijn is. En dit zijn nou de, in mijn ogen de vieze Politieke spelletjes die hier in deze raad gespeeld worden. Goed, door ik, deze partijen. Ik, gezien de tijd moeten we er zo een, een, een einde aan breien. Want ik uh, hoor veel, veel ongenoegen bij u over de afgelopen uh, weken. En uh, het gemis aan co co collegialiteit, als ik het goed uh, begrijp. Uh, zien wij u nog terug in de politiek? Nee, ik ben er voor goed klaar mee. <laughs> ik ben er helemaal klaar mee. Ja. <laughs> ik, uh, ik, was al, uh, ik was al met pensioen. Uh, ik heb, uh, met ongelooflijk uh, veel energie uh, heb ik uh, de zaken geprobeerd in ieder geval op te pakken. Uh, ik ben geen plusplakker. Uh, ik, uh, ik heb uh, met mijn volle verstand heb ik deze beslissing genomen om hier niet meer aan, uh, aan mee te doen. Uh, ik vind dat uh, zeg maar, uh, de politiek zich, uh, zich uh, en zeker de vijf partijen zich diep moeten schamen voor, uh, voor, dit, uh, voor dit coalitieprogramma. Ik kan er geen soep meer uh, van poken. En uh, voor mij is uh, gewoon, ik ga weer lekker uh, golven, Ben. We komen elkaar denk ik daar nog wel eens een keer weer tegen. Ja, dat lijkt me wel. En de belbus. Uh, ik heb nog steeds zeg maar, een aantal, uh, een aantal uh, uh, klanten waar ik, uh, van pluspunt waar ik uh, belasting enzo voor uh, doe. Dat, heb ik ook, dat ben ik ook steeds blijven doen omdat ik het wel, toch wel fijn vond om ook de voeling te houden he, met, uh, met dat, dat gebeuren. Uh, ik heb uh, begrepen dat er zeg maar, weer steeds meer mensen in de schuldhulpdienstverlening uh, uh, uh, terechtkomen... Dus uh, ik, ga, uh, ik ben plan om bij Humanitas aan te melden om uh, te kijken of ik daar wat kan doen. En uh, misschien dat ik ook alweer uh, op de dalbus ga zitten. Dat, uh, dat weet ik niet. Ik ga straks eerst even lekker rustig op vakantie uh, oh, is... uh, dit afronden. Uh, maar De zee kasten nog eens even goed leegmaken. En, uh, en ik heb in ieder geval weer met mijn oude maatjes afgesproken dat ik lekker ga golven. Dus dat ga ik in ieder geval ook doen. Nou, een beetje fietsen. Uh, een beetje aan mijn eigen gezondheid denken. Dat... Uh, en dan hoop ik nog uh, heel lang uh, in deze mooie bladplaats uh, te komen wonen. Goed. Dat dus we blijven wonen. <laughs> Meneer Berens, ontzettend bedankt voor uh, deze woorden. Uh, de golfafspraak die gaan we zeker maken. En dan wens ik u een prettig weekend. Uh, eens gelijk. Knew when to go Perfect, you knew when to stay Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor de rechtbank in Hongarije heeft de Nederlandse atleet Rolf B. schuld bekend aan drugshandel. Hij accepteert een celstraf van 8 jaar. Zijn mede-arrestant gert N. accepteert een voorstel van 10 jaar.